Eefje kunnen met het NOS-journaal. Camille Eurlings heeft zijn vertrek als lid van het IOC toegelicht voor de camera's van RTL Nieuws. Aanleiding voor zijn besluit was het feit dat de discussie rond zijn persoon de aandacht afleidt van de sporters, zei hij. Eurlings kwam in opspraak vanwege een mishandeling in 2015 van zijn toenmalige vriendin. Eurlings zei dat hij op 23 december al wilde opstappen, maar het IOC wilde dat hij aanbleef.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 Westwick is vooral bekend van de serie Gossip Girl. Nu speelde hij in Ordeal by Innocence van de BBC. Een deel van de reeks moet opnieuw worden opgenomen. Westwick spreekt alle beschuldigingen tegen. Na soortgelijke beschuldigingen werd acteur Kevin Spacey... uit de serie House of Cards geschreven. Arsène Wenger is door de Engelse voetbalbond FA drie duels geschorst. De manager van Arsenal wordt gestraft voor zijn gedrag... na het competitieduel met West Bromwich Albion. Dat eindigde in 1-1. Wenger was na afloop woedend de kleedkamer van de scheidsrechters binnengelopen. Naast drie duelschorsing kostte Wenger een boete van ruim 45.000 euro. Het weer nog. Vanavond nog een enkele bui. Morgen bewolkt en hier en daar wat regen. Het wordt ongeveer 6 graden. Zondag en maandag klaart het op. Het wordt dan 4 graden bij een koude noordoostenwind. Dit was het NLV. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12 Utrecht-Den Haag. Nog een half uur vertraging tussen Blijswijk en Nooddorp. Alle rijstrokken zijn weer open. Het geldt ook voor de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Soesterberg en Utrecht-Uithof -Utrecht nog 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lijken, lekker!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 Met Man. nu nu ZFM in de avond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 what say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 6.9 Niets is beter dan met je.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 Een beetje handig om het uh, nu met een draagbare microfoon te doen. Maar <laughs> Ik, we zitten tegen een beetje te kijken van uh, gewoon een normale microfoon is niet. Nou goed, de introductie is een beetje terug, Maar we zitten vanavond hier bij de nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort. Terwijl nu mijn koptelefoon af uh, uh, zwaait. lijkt heel erg handig. Heel fijn. Dus we doen het even zo. Um, wie zijn dat? Nou, dat uh, ga ik dan nu ook uh, doen. ZFM zit dus vanavond hier uh, bij de Nieuwejaarsuitzending. Uh, um, uh, terwijl ik ook nog eventjes uh, nu een koptelefoon uh, telephone uh, Hoor je het een beetje, Irene? Want ik doe het samen met uh, Irene de Jager. Ja, goede, goedenavond. Wat fijn uh, dat we hier zijn. Hè? Ja, nou, dat is wel altijd gebruikelijk. Ja, precies. Maar... Ik, zijn de gek is, ben Jaap Koper. En ik ben uh, Irene Via. Ja, uh, wie doet er nog meer mee? Nou, uh, hier uh, in, uh, de, in deze toko staan uh, verder um, Jonas Parson. Um, in de studio zit Sander daarbij en... Uh, een grote regelneef is uh, Maurice Mulder hier vanavond. En een productie in handen van Ben Zonneveld. Dus uh, en natuurlijk niet te vergeten, Casper Keurenson. Die doet uh, de, een stukje techniek. Ja, dat klopt. Gaan we doen? Wat gaan we doen? Uh, gaan we, doen? Nou, we, we gaan straks gewoon op zoek naar mensen. En uh, wij willen gewoon van. Ja, ik wil in ieder geval gewoon weten wat hun plan is. Het is uh, vers het jaar. En uh, ik wil gewoon een paar mensen spreken die. Uh, die misschien iets bijzonders gaan doen dit jaar... maar ook gewoon mensen, hoe het gaat met ze en wat hun verwachting is... Ja, want er, er zijn veel um, organisaties, zijn er. Um, nog een beetje even rond uh, zitten kijken, maar de VVV is er uh, bijvoorbeeld. Kenmer Hart is er, uh, het Rode Kruis is er. Um, nou, ik uh, bedoel, uh, er, er zijn een aantal politieke groeperingen zijn er. Harry Lemmens is er. Nou, dat, uh, dat wil wel wat zeggen. Dat is een van de mensen, nou, nu je hier toch staat, Harry, ga je gelijk even erbij uh, vragen. Want uh, jij bent uh, een van de mensen die natuurlijk met dat uh, culinair weekend uh, bezig is. gaan we dat dit jaar weer bleven? Ja, zeker. En het is de 10 editie... ...dus het wordt een heel speciaal uh, culinair Sandvoort. Oh. 2018. 2018. Ja, dus. Uh, uh, en je laat er nu niet, niet zoveel over los? Ik laat er helemaal niks over los. <laughs> nou goed, het is een hele kleine introductie... ...maar de, we hebben hem in ieder geval... Uh, ...mogen we hem er al uh, opzetten op het lijstje... ...maar uh, dat was even heel kort. Ja. Ik heb uh, zojuist Jaap Kroon uh, gevraagd... ...of dat hij uh, zo meteen even aan de tafel wil komen hier. En uh, dat wil hij. En dan komt zo meteen met ons praten. Dus dat uh, lijkt me prima. positief, Positivo eerste klas. <laughs> ja, uh, er zijn uh, natuurlijk uh, nog meer mensen die we op het oog hebben. Maar dat, uh, dat zullen we zeker uh, tussen nu en half tien. Want dan, uh, dan is uh, de duur van deze ja, uh, nieuwjaarsreceptie. Ik kijk even naar Jonas. Of hij uh, weer even een stukje muziek uh, wil laten horen. Want dat is uh, misschien wel even fijn. Uh, dan uh, gaan we daar even naar luisteren. En ik hoor graag wat dat is. Ja, waar we wat horen kan ik ook nog eventjes kijken of ik het plaatje nog ergens in mijn bestand kan horen de de Belstars zijn het in ieder geval yeah, nothing is here.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 Tu étais formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions ik alleen even kwijt. Ik hoor mezelf in ieder geval hier niet over. Uh, ik hoor, dat is zo ja, dat doe het wel even zo. Um, ik uh, ga eens even kijken of we onze gasten zover zijn. Um, die zijn nog uh, in een zeer geanimeerde met uh, elkaar. Uh, uh, heren! Heren! het zou wel fijn zijn, uh, want uh, we gaan ja, nou het uh, zijn Jaap Kroon en Erik Bakker. We zijn er, we zijn er. Ja, heren, wat fijn dat jullie er zijn en wat jullie toe hebben gestemd om als eerste bij ons aan tafel te komen zitten. Uh, ja, ik, Jaap, ik zag je binnenkomen en ik dacht, oh ja, Jaap, uh, heerlijk dat je er bent. Uh, ik kan me ja, herinneren dankjewel. dat je vorig jaar hier ook was. Toen was je nog heel vers uh, ja, uh, zeg ja, maar uh, uit je revalidatie. Ja, toen was ik nog in hele jomare en toen uh... precies was ik een paar weekendje thuis nu. Ja. Niet, ja. Maar goed, je was er wel? Vrijdag zaterdag, ja. ja. Je bent nu... Ik ben nu... Uh, ik ben 8 maart uh, volledig thuisgekomen. En uh, ja, sinds 8 maart gaat het heel goed. Ik doe eigenlijk helemaal zelfstandig. Ik rijd auto. Ik rijd uh, die paarden als moet. Ja, ik heb een beetje pech gehad. Eentje is verdronken uh, van de zomer. En uh, ja, in het land. Die is gevallen. Oh. En dan ben ik wel een beetje naad van, zitten. Dat kan ik me voorstellen. Ja, en, uh, want die, die waren... Uh, die, daar kon ik mijn lezen schrijven. Daar kon ik mee door Parijs reizen. Zo, of Londen of wat dan ook. Alles kon ik met ze. En daar heb ik er nog maar één. En die vind ik minder leuk. Maar ja, dat is zo is het leven. Ja. Is, is dat ook een van de paarden waarmee je zeg maar door het dorp heen ja, uh, rijdt? Uh, paarden, ja, Oké. Okay. Ja. Want je hebt er nog meerdere waarmee je dus... Ja, ik heb er nog meerdere. Ja. Maar ik heb... Uh, om in span te lopen heb ik er eigenlijk maar één die goed geschikt is daarvoor nu nog... Ik had er dus twee. En ik, gelukkig, voordat ik ze naar het land bracht, heb ik er nog een keertje op zes mee door het dorp gereden. En daarvan weet ik ook dat goed kan rijden met die anderen. Dat valt ook. Ja. Ja. Is het niet zo dat als je één goed paard hebt wat, zeg maar goed dat span kan uh, rijden, ja. dat je dan als je er een ander paard bij zet dat die hem dan wel meeneemt? Dat, die, dat, die... dat wel ja. Ja. ja. Als je één goed paard hebt die een span, dan neemt die andere leert hem. Ja. Leert diegene die uh, naast hem loopt. Maar ja, ik ben nou natuurlijk in, uh, toch in minder fysieke staat, dus uh, ja, daar moet je toch even aan werken, weet je wel. Ja. Dat is lastig. Maar verder, uh, je, je, ja. je bent eigenlijk helemaal zelfstandig weer ja, uh, geworden? Ja, ik ben helemaal zelf. Ik doe alles thuis, doe ik alles zelf. Uh, ik ga douchen, noem maar op, alles. Ik uh, pleeg mezelf aan, ik doe Super. alles zelf. Super, scheren. Ik scheer, uh, je zou het niet zeggen, maar Nee hoor, je ziet er knap geschoren uit. Ja, ja. Ja. Ja, nou, hartstikke mooi. Dat, je... dat wordt nog even aan ik ben, de techniek. Ik, uh, ik zit in uh, drie besturen en uh, ik ben nog overal flink mee bezig. En ik heb uh, het zelf. Ja, misschien ben ik wel gelukkiger geworden. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Maar ik ben misschien gelukkiger geworden. Iedereen denkt dat ik uh, een hoop ellende ben, maar dat is niet zo. Nou, dat heb, ik, nou, heb ik nooit gedacht nee. hoor. Nee, Want maar... ik zeg al, toen ik je vorig jaar hier binnen zag komen, toen dacht ik. Ja, pas terug. Ik kom weer terug. Ja. Dat was voor mij zo klaar als een klontje. Maar dus ik denk euh... wel dat je... Kijk, het is natuurlijk wel een... een um, ja, het is een ervaring die je zeg maar... Uh, nou ja, in jouw geval niet. Ik mag daar een grapje over maken. Hè. Met ja, beide hoor, benen op de grond zitten. Ja, ja, mag uh, Benen, die, die heb je niet meer. Nee. Maar je redt je prima met, uh, met de kunstbenen die je hebt. Ja hoor, die kunnen uh, heel goed... Uh... Ja, ik heb ik. Kijk, het is. Ja, het klinkt heel raar, maar het is zo'n grote levenservaring geweest. Ja. Dat kan ik had het je niet nou, verteld, ik vertelde net tegen Erik. Over. Uh, dat ik. Uh, in het op over sterven lag. En dat ik eigenlijk op, op, op weet ik gewoon. Maar ik heb. Uh, mijn zoon. Thomas. Die, die is. Uh, nou ja. Die is heel gek op zijn vader zeg maar. En die, die zei tegen me, pap, blijf nou leven, blijf nou leven. Ik heb die nog zo nodig. Hè. Daar willen we opvolgen worden. En toen, en dat heb ik onbewust al gehoord, heb ik de knop opgedraaid. Ja. En toen ben ik langs in mijn hand eh, teruggekomen. Maar ze hadden niet... het niet gedacht in het nee. ziekenhuis. Ze dachten dat ik dood kon. Maar goed. Ja, nou, toch... Je hebt niet, je hebt niet <laughs> opgegeven. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Je hebt niet opgegeven. Nee, je en moet jij... nooit opgeven. Nooit. Nee. nee. Maar goed, dat zit Nood... ook niet in je karakter nee. natuurlijk. Nee, ja. nee natuurlijk. Ik, ik, in hele hebben ze... Ja, dan zijn ze gewoon, uh, vinden ze het zo leuk hoe ik ermee omga. Uh, ook als er uh, wel eens iemand is die in de put zit. Dan vragen ze, Jaap, ga jij er even naartoe? Weet je wel, om met hem te praten. En het is ook zo, ik heb ook met zo'n zin... Uh, uh, Natasja Terol bijvoorbeeld, die lag daar. En die, was, die had een, uh, een hersenbloeding. En die was helemaal van de kaart. Hè? En uh, toen ben ik heel, heel veel met hem omgegaan. En ze is daarna... Ik telt zo tegen iedereen. Heel uh, tegen... goed geworden, zeg maar. Ja. En ook weer gelukkiger. Nou ja, ja. Je, je bent wel een bijzonder voorbeeld uh, nou ja. van hoe dingen, zeg ja. maar... Uh, ik ben gewoon mezelf. Ja, nou ja, ja. Dat, dat, dat weten we. Je, zo. je bent een kroon. Ja, ja, ja, ik bedoel, <laughs> ik heb je vader ja. gekend. En ja. uh, dat was natuurlijk ook... vader is ook wel een beetje een aparte man. Nou ja, ja ik, apart. Ik, ik denk jouw vader natuurlijk ook een enorme vechter is ook geweest. Ook een enorme. He, die, heeft, die heeft ook nooit geaccepteerd... Uh, zo van, nou ja, dit is het einde en uh, het loopt af en uh, het houdt op. Nee, om de donder niet. Ja. Je hebt alles ja. gedaan. Man. En woonde natuurlijk ook zelfstandig. Ja. Hè, in dat, in dat uh, stuk van het huis ja. wat aan hem aangepast was. Nou ja, in hoeverre is het bij jou aangepast thuis? Uh, nou, dat is, uh, uh, ja, ik heb een wat hoger huis, zeg maar, en een lager deelte. En het is helemaal... Uh, ja, alles is benieuwd, alles... Uh... Dus een slaapkamer op gelijkvloers, een uh, inloopdouche, uh, badkamer, schuifdeuren heb ik overal. ik had gedacht dat ik in een rolstoel terecht kwam. Dus eigenlijk is alles gebaseerd dat ik op een rolstoel uh, in een rolstoel zou zitten. Ja. Maar uh, ik, doe, ik, ik heb geloof ik twee keer in die rolstoel gezeten. In, in, in, vanaf 8 maart. Twee keer. Eén keer naar Ikea, en één keer uh, uh, nog iets. Oh nee, ik ben naar de, de kaap eilanden geweest een paar weken. En toen heb ik hem meegenomen. Nou weet ik het weer, het is de tweede keer. En toen heb ik hem af en toe gebruikt. Nou ja, ja, het is wel ja. makkelijk als je in een vliegtuig gaat, krijg je wel voorrang overal. Ja, is ook is het enige wat Heel groot precies. En ruimte. Ja, precies. De ruimte, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Dus dat is op zich niet verkeerd ja, nee, natuurlijk. Maar nee, dan... nou, goed. Ja, dus altijd. Uh, alle negatieve dingen zitten ook voordeel. Uh. Nou, dat is, dat is één ding wat, wat, uh, wat zeker is. Uh, uit, een positief iets halen uit ja. iets negatiefs. Um, over knokken gesproken. Uh, als ik iets... Uh, ja, het is een beetje oneerbiediger om te zeggen dat iemand op de winkel heeft lopen passen. Maar... Uh... Toch, als ik kijk naar uh, Erik Weijers en uh, het uh, verhaal van het Circuit staan dan zijn ze er eigenlijk ook nog steeds. Uh, heeft het ook iets met uh, knokken te maken? Dat, uh, dat je toch uh, iets. Ja, heel slecht, bestaan, Jaap. Nou, ik ga het nog een keer proberen te herhalen. Um, uh, over knokken gesproken. Jaap Kroon is een knokker. Maar om, ik zei net in de introductie ook: van... is het uh, onder je om te zeggen dat jij op de winkel hebt lopen Bas? Nee, want jullie zijn er nog steeds. Heeft dat ook iets met knokken te maken? Nou, ja, zeker. Nou, kijk, ik, ik zeg wel eens. Dat is, dat is eigenlijk zeg maar, de, de, de, de sterkste drijfveer uh, die ik en mijn collega's op het circuit hebben. Ja. We hebben een bedrijf met een enorme historie. Dit jaar staat het circuit 70 jaar en is het al bijna 80 jaar geleden dat het voor het eerste Stamford werd gereest. En dat, dat geeft ook een enorme verantwoording. Want we weten ook dat als het niet goed gaat met dit circuit en In het ergste geval als het zou gaan sluiten. Dat er nooit meer een circuit terugkomt in Nederland. En dat het ook gedaan is met de autosport in Nederland. Ja. Dus dat is een last die we op ons hebben. En dat maakt ons ook altijd heel scherp met alles wat we doen. Ja, om dat ook uh, zo goed mogelijk te doen. En altijd met de toekomst van het circuit in het achterhoop. Uh, en ook ja, dat we al die evenementen die we, die we in stand houden, Dat we dat ook kunnen blijven doen. Ja. En, uh, en natuurlijk, je hebt ups en downs. Hè? Uh, hoofdzakelijk is dat natuurlijk ook altijd economie gedreven. Want autosport is nou eenmaal niet een, een sport voor de uh, Jan Dat is ja, wel om te kijken, maar niet om zelf te beoefenen. Hè? Daar heb je toch behoorlijk veel geld voor nodig. En dat, natuurlijk zijn mensen die er gesponsord worden. Maar het zijn natuurlijk ook heel veel mensen. En daar zijn we met name uh, afhankelijk van. Hè? die het als hobby hebben en dat zelf kunnen betalen. Ja, als het dan economisch wat minder gaat, dan hebben wij het ook een stuk zwaarder. Ja. Nou, dat zit gelukkig nu mee. Uh, het zit natuurlijk ook mee dat we uh, sinds uh, bijna nu een kleine twee jaar uh, nieuwe eigenaren hebben op het circuit. die ook investeren in het circuit. En uh, we hebben natuurlijk Max Verstappen die het hartstikke goed doet in de Formule 1. Dus ja, dan gaat het in één keer goed en hebben we weer ook weer voorkomend jaar een fantastische racekalender weten samen te stellen. Ja, nou ja, dat, dat laatste, dat, dat, dat, dat komen we geleidelijk, daar komen we geleidelijk aan wel uh, op uh, terecht. Op het uh, verhaal van, uh, van de racekalender. Uh, maar ja, als ik uh, nu uh, zo kijk... Want uh, dit weekend, geloof ik... Hebben we... Uh, ja dit. Ik ga wel even uh, naar je toe kruipen. Het uh, <laughs> is leuk radio maken dit. Uh, dit weekend hebben we volgens mij ook de nieuwjaarsrace. Hè? Toch, ja, of niet? Dat, is, dat is de aftrap inderdaad van dit seizoen. Uh, maar wat ik al zei... Het, het wordt de aftrap van een heel lang... En interessant seizoen op het circuit. Ja? Uh, nu dus de nieuwjaarsrace... En dan hebben we in februari hebben we, uh, hebben we de Short Rally weer op het circuit. We hebben het Automax Street Power evenement. Natuurlijk de circuitrun eind maart. En dan uh, gaan we zoetjes aan echt naar de start van het echte grote evenementenseizoen. Ja? En uh, ja, dat is natuurlijk een van de eerste hoogtepunten dit jaar. Dat zal op het Pinkston weekend zijn. Dan zullen we de derde versie van de Jumbo Race dagen krijgen. Want misschien met Max Stappen natuurlijk. Maar daar komt meer bij. En onder andere ook het, het wereldkampioenschap toerwagens. Ja, uh, want dat is iets uh, weer uh, sinds 10 jaar weer uh, terug uh, ja. op het... Uh, ja, 11 jaar, DCV. 2007 was de laatste keer. Het was ook ja. de enige oh, keer ja, ooit in de geschiedenis van het circuit dat we het wereldkampioenschap toerwagens hadden. Uh, maar nu dus weer. Uh, nou, hoe is dat eigenlijk uh, gelopen, uh, dat, uh, dat verhaal, dat jullie dat op een gegeven moment toch weer uh, weten binnen te hangen? Nou ja, kijk, we, we, laat ik zo zeggen, dat het, we hebben het elf jaar geleden dus gedaan en toen leek het gewoon economisch gezien, financieel gezien, dat het net even een stap te ver was. Mm -hmm. uh, het, het trok te weinig bezoekers en uh, de kosten waren te hoog om het te organiseren. We uh, hadden er ook nog het probleem dat we toen ook niet voldoende geluidsdagen uh, dat we daar de beschikking over hadden. Dus toen hebben we dat eigenlijk weer moeten laten gaan. En nu uh, zijn we ja, uh, eind vorig jaar in gesprek gekomen met de organisatoren van het wereldkampioenschap. En die wilden toch weer heel graag naar Zandvoort komen. En meiden ook gewoon hè, bij de evenementen die je oordeert, de uitstraling van Zandvoort. Dus we hebben daarin ook hele goede onderhandelingen kunnen doen. Mm -hmm. uh, dat het voor ons ook gewoon financieel goed te verhapstukken is. En uh, ja, ze komen uh, het Pinkse weekend. Dus uh, ja, wereldkampioenschap uh, weer, weer op het circuit. Ja, uh, nou ja, je, je haalde het ook alweer aan. Uh, Verstappen komt ook weer. En dat is uh, ten tijde ook van die wk Tourwagens, ja, als ik het goed ja, heb begrepen. Ja, ja. Is dat bewust gekozen zo? Of vonden uh, we nou heel mooi samen dat nou ja, uh, Verstappen valt op... zelf ook kon in dat weekend? Kijk. Ja, dat, dat valt op een gegeven moment samen. Kijk, wij zijn natuurlijk heel erg beperkt in onze uh, mogelijkheden... met het organiseren van grote internationale evenementen. Want we kunnen er eigenlijk maar vier per jaar doen. Mm -hmm. uh, omdat we maar vier ik, geluidsweekenden ja, hebben. Ja. We hebben twaalf geluidsdagen. Als we de 24 zouden hebben... zouden we acht van dat soort weekenden nee. gewoon organiseren. Aan ons, aan ons ligt het niet. Nee. <laughs> maar goed, uh, die begunning, daar zijn we op zich tevreden mee. En dat is uh, prima. Je moet ergens een midden vinden met elkaar. En dat, uh, dat is zo geregeld. Dus akkoord. Dus, maar dat maak je wel... Creatief met het samenvoegen van dingen ja, valt, er, en, valt dat creatieve verhalen ook internationaal op? In jazeker, zeker. Ja, zeker. Zeker. Nou, kijk, het evenement wat we hier de afgelopen drie jaar en uh, af, afgelopen twee jaar samen met Jumbo en Red Bull hebben neergezet met Max verstappen, dat blijft niet onopgemerkt in uh, internationaal natuurlijk. Uh, dat, dat valt ook op en dat valt zelfs op bij de